Warenhuis, V&D en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over de lopende CAO. Afgesproken is dat VND die overeenkomst naleeft. Het Warehuis vroeg een tijdje geleden het personeel om af te zien van een loonsverhoging per 1 juli. De vakbonden vonden dat onfatsoenlijk omdat de loonsverhoging in de CAO stond. Nu is afgesproken dat VND de loonsverhoging dit jaar gewoon uitbetaalt... en dat de werknemers tot volgend jaar augustus zijn verzekerd van werk. Als tegenprestatie hebben de bonden aangeboden om samen een nieuwe cao op te stellen voor 2010... met daarin geen loonsverhoging, maar wel één extra vakantiedag. Drie mannen die levenslange gevangenisstraf hadden gekregen voor drie moorden in het Rotterdamse café in en out zijn ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De drie gingen in november 2005 samen met een vierde dader zwaar bewapend naar het café... om de eigenaar een half miljoen euro af te persen. De eigenaar, de gasten en een toevallige voorbijganger werden vastgebonden met brandbare vloeistof overgoten en met de dood bedreigd. De vier schoten meerdere keren en staken het café in brand. Drie mensen onder wie de eigenaar werden gedood en één raakte blijvend gehandicapt. Het gerechtshof in Den Haag vindt net als de rechtbank eerder dat de feiten zo ernstig zijn dat de daders levenslang verdienen. De vierde dader heeft in Kaap Verdië 25 jaar cel gekregen. PSV speelt in de derde voorronde van de Europa League tegen Chernomore uit Bulgarije of Iskra Stali uit Moldavië. Die clubs spelen eerst nog tegen elkaar in een eerdere voorronde. Nak is dankzij een ruime overwinning gisteren al vrijwel zeker van de volgende voorronde van de Europa League. Tegenstander daarin wordt Juventus Dogana uit San Marino of Polonia Warschau uit Polen. Vanochtend is ook gelood voor de voorronde van de Champions League. FC Twente werd daarin gekoppeld aan Sporting Lissabon.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 Na twee weken vakantie is de lijst van Europa weer terug op jouw radiostation. Iedere vrijdag hoor je hem nu weer tussen 3 en 5, de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Sjors van Dam en tot aan 5 uur ben ik dus bij je met de 40 heetste hits van Europa. En dat alles in het, uh, ja, de vooravond van het DTM-weekend hier op Zandvoort. Zondagmiddag uh, om 2 uur start weer een van de grootste races op het circuitpark uh, Zandvoort. CFM zou daar ook uh, verslag van doen. Zowel vanaf het circuit als van hieruit in de studio. Maar dat alles zondag. En morgen trouwens ook al een stuk hoor. Eerst de lijst van Europa van vandaag. De 19e jaging alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 26 van vandaag 17 juli 2009. De lijst deze keer 14 stijgers, 0 zittenblijvers, 21 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Callplay, Living Technical 2, U2 met Cat on your Boots, T.I. Justin Timberlake, Dead and Gone, Snow Patrol, If There's a rocket Time Into It, en Kanye West met Heartless. Alle vijf verdwijnen zij uit de lijst. Callplay met Love in Japan gaat trouwens met 19 plaatsen het snelst omhoog. Ricky Glacier, Taking Back My Love, zakt er 17 en de Sugar Babes met Girls staan 17 weken in de lijst van Europa en daarmee het langst genoteerd. In de eerste binnenkomen gaan we meteen heen. Breakdown op vrijdag, breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van dam. En meteen onderaan de lijst. En zo heet de nieuwe single van The Killers. Feel grote succes wat ze hadden met Human. Zijn de killers ook nu weer helemaal terug in Europa? In een, uh, enkele landen waren ze natuurlijk al bekend. Uh, vooral Engelstalige landen waren ze bekend. En dat kwam vooral door de nummers als uh, Somebody Told Me en Mr. Brightside. Maar het grote publiek dat leerde deze Amerikanen pas kennen toen uh, ze de single Human uitbrachten. Die ook in heel Europa gewoon één grote hit werd. Dit jaar staan ze ook op Pinkpop en Rockwerker. Dat alles dus voor de Killers. De tweede single toen van het album Space Spaceman. Dat werd maar een klein hitje. De derde single voor Europa is dus The World We Live In. Net hoorden we hem. En vraag is natuurlijk of dit net zo'n grote hit gaat worden als ze hadden met Human. Nummer 39 kwamen ze binnen. De Killers. The World We Live In. Nummer 40 was ze dan voor Flow Rider met Ride Round. 16 weken in de lijst en ze zakt 6 plaatsen naar beneden. Van 34 dus naar nummer 40. 38 is ze voor de Sugar Waves met Girls. 17 weken in de lijst zakken van 31 naar 38. En op 37 komt ook weer wat nieuws binnen. Mijn eerste reactie toen ik de nieuwe single van Cascade hoorde... ...was zoiets van... ...oh nee, niet zo'n Lady Gaga improvisatie. Doe dat nou niet... Maar ik hoorde hem net voordat ik op vakantie ging en nu drie weken later is mijn mening toch wel wat omgeslagen van dit nummer hoor. De vraag is nu, ligt het aan de radiostations die hem een beetje door mijn strot heen gedrukt hebben door hem veel al te draaien? Of is het gewoon even wennen aan de nieuwe geluiden van Cascada? Per slot van rekening kennen we deze Duitse groep natuurlijk van de Euro Dance hits als Everytime We Touch en Miracle. Evacuate the Dancefloor. Dat is de eerste single van Cascara's nieuwe gelijknamige album. Dat volgende maand uh, zal uitkomen. Fans van het oude uur hoeven helemaal niet bang te zijn hoor. Ook de good old Cascara sound is op, deze, of op dit album wel weer terug te vinden. Maar een van de singles die dat niet heeft, dat is dus Evacuate the Dancefloor. De Cascara komt daar wel mee binnen in Europa en doet dat op nummer 37.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 Zo voor de Euro Breakdown, de countdown of the continent.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 Tien weken lang staan ze al in de lijst van Europa. En Ricky Glacia shooting Sierra. Taking back my love. Vorige week stonden ze nog uh, op nummer 18, althans in de afgelopen drie weken. Nu zakken ze even hard hoor. Ze komen terecht op uh, 35. En de alweer zesde single van het album, The Fame. En dat alles natuurlijk van Lady Gaga, die is genoemd Paparazzi. Of deze zesde net zo groot wordt als alle andere. dat is natuurlijk altijd even de vraag. Maar het begin eerst, want de videoclip die erbij hoort, die is gebombardeerd tot de beste popvideo ooit. Beter later dan laten we maar zeggen. De liedjes zat ze al en nu dus ook eindelijk een goede videoclip erbij. De vraag is of dat genoeg is om deze single ook weer bovenaan alle hitlijsten te krijgen. Ze start in ieder geval goed in Europa. Deze week komt ze namelijk binnen met paparazzi in de Euro Breakdown. Lady Gaga komt ermee één plekje hoger binnen dan Enrique Iglesias en Sierra. Ze doet dat dus op uh, nummer 34 Lady Gaga met paparazzi. Keeping us just on the scene No one knows you Such a mystery it of fun Till you turn the power on Then you come out Turning up the heat Upstairs. the keys please and unlock my heart you're free to be a freak change your picture every week show the camera you're a superstar I stay on track, can't hide the fact You're all I want, you're all I need Let's get this party started Kick it hard, just you and me Cash case met een party in your bedroom. 14 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op 27. Nu zakken ze 5 plaatsen naar 32. Helemaal onderaan de lijst. Flowrider Ride Round van 34. Zakken naar nummer 40. The Killers, The World We Live In. Nieuw binnen op nummer 39. Sugar Babes met Girls. 17 weken in de lijst. Zakken van 31 naar 38. Cascade... Evacuate The Dance Floor nieuw win op nummer 37 en Pink Please Don't Leave Me zakt er 6 in haar 13e week naar 36. 17 plaatsen verliezen in de 14e week en Ricky Iglesias featuring Ciara Take Him Back My Love van 18 naar 35. Lady Gaga Paparazzi nieuw win op 34. Mando Diao, Dance With Somebody zakt er 8 naar 33 in zijn 13e week. Netto de Cash Cash Party in Your Bedroom 14 weken dus in de lijst van 27 zakken naar 32. Taylor Swift, Love Story, 16 weken in de lijst. Vorige week op 28, deze week zak zij naar nummer 31. En dan gaan wij alweer naar de, laatste, de ene laatste binnenkomer van deze week. Op nummer 30. Alicia Dixon die staat in Nederland's top 40 alweer een tijdje met de single The Boy Does Nothing. De tweede single komt nu langzaamaan ook Europa binnen. En die vind ik eigenlijk zelf nog een stukje beter. Alicia Anjeta Dixon gaat op haar 30-jarige leef... 30 leeftijd al een aantal jaar mee in de muziekbusiness. In 2000 zat ze namelijk in de meidengroep Mystag, die je misschien nog wel kent. Vanaf 2005 kreeg Alicia een dikke platencontract onder haar neus geschoven. Haar debuutalbum Fire Up bracht echter niet het succes dat men had verwacht van haar. Haar volgende album, The Alicia Show, die brengt wel dat succes. Met eerste single The Boy Does Nothing. Komt ze nu ook met de single Read Slow? En daarmee komt ze ook al binnen in de year breakdown op nummer 30 deze week. don't compare to this heat that i'm feeling i love you too much it shows all my emotions go out of control Dixon, breed slow. Deze week komt ze de lijst van Europa binnen en zij doet dat in één keer op nummer 30. ZFN, Westkust, weerbericht. Onder invloed van een nog verder in betekenis toenemende depressie die boven het zuiden van Engeland ligt op dit moment zijn er regen- en onweersbuien tot ons land doorgedrongen. De hevigheid van de buien, dat viel op zich wel mee. Wel werd er een vrouw dodelijk getroffen door de bliksem. De buienactiviteit speelde zich af aan de voorzijde van een koufront. Na de zomerse warmte van gisteren in de beeld werd het zo'n 25,1 graden... en daarmee de zesde zomerse dag van deze maand geregistreerd. ...wordt het vanmiddag maximaal 21 graden in onze regio. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe tot een kracht van 5. Aan de kust en op het IJsselmeer zal de wind zelfs meest krachtig zijn. De komende, uh... de komende nacht neemt de kans op regen weer toe. Zaterdag uh, overdag zijn de regen en onweersbijen actief in onze streek. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig bovenland. Vrij krachtig uh, tot krachtig aan de kust. Temperatuur morgen komt uit op een graadje of 19. We gaan even kijken naar de stand op de weg. Het valt op zich mee. Twee files, allebei rondom de ring van Amsterdam. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoopend Waterhaasmeer en Muiden. Daar staat 5 kilometer. En op de A10 zelf de ring Amsterdam. De nieuwe meer richting Koenplein. Tussen de Afrit Haarlem en Knoopt Koenplein. Daar staat nog eens 4 kilometer aan auto's achter elkaar. Voor de rest heb ik ook goed nieuws. Op dit moment uh, wordt er nergens geflitst. Dus uh, kan je rustig aan doorrijden. Het ritme van zand voor. Zien. Echt. En. Sjors van Dam. Ladies and gentlemen, let's ah, Oh yeah. I'm lost. Since you've been gone. Since you've been gone, I cannot change the way you feel, tell me it ain't real, since you've been gone.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 My face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, oh, oh tell me, have you seen my pills? I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party she gon' go. Can somebody take me home? Ha, ha, hee, ha, ha. it get That tonight's gonna be a good, good night, Feeling feelin' That, That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night, feel Tonight's the night! Hey! Let's live it up! Let's live it up! I got my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 And do it, and do it. Let's live it up. Do it, and do it, and do it, do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, do it, let's do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Kill the shot, body rock, rockin' don't stop. Nieuwe single van de Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Een tweede week, dat zij daarmee in de lijst van Europa staan. Van 32 gaan ze omhoog naar 24. Daarvoor die je Britney Spears, If You Seek Amy, 15 weken in de lijst. 21 zakkend naar 25. Peter Gelblom met Lost ook zakkend vorige keer nog op 19. Deze week zakkend naar uh, 26 in zijn tiende week. Als dus wij naar de laatste nieuwe binnenkomen gaan van deze week. En eindelijk is hier het hele YouTube-verhaal. Dat kennen we ondertussen wel van deze Nederlandse dame. Die ondertussen ook wel te gast is geweest bij opera. En stond in een volle arena. En dat alles terwijl de eerste single toen nog geen eens was verschenen. We hebben het natuurlijk hier over Esme Denters. Ze was misschien wel de meest gehypte nieuwe artiest in 2006-2007. En toen is ook het contract getekend bij haar platenbaas Justin Timberlake. En die heeft toen nog even gewacht met het uitbrengen van de single. Misschien dat dat wel goed was, omdat anders die hype gewoon een hype bleef. En uh, we nu niks meer van deze dame te horen hadden gehad. De debuutsingle Out of Here is nu eindelijk in Europa ook aan het doorbreken. Het lekker uptempo nummer, geproduceerd door Justin Timberlake en Paolo Dardone. Klinkt erg goed en moet gewoon heel veel succes gaan brengen voor Sme Denters. In de Nederland top 40 zien we haar al 10 uh, weken daar in de lijst staan. Ze is wel langzaamaan nu aan het wegzakken. Ze staat nog wel in de top 10. Maar uh, het wordt steeds ietsjes, uh, ietsjes minder. Maar gelukkig is Europa nu ook klaar voor deze dame. Smee Dentos komt met Out of Here. Nieuw binnen in de Euro Breakdown. En doet dat uh, in één keer op nummer 23. I'm not alone. Dat was de nummer 21 van deze week. Vorige week nog op 22. Dus voor hem een plekje winst. Hoe zag de rest eruit? Nou, Alicia Dixon, Reed Slow, vonden we terug op uh, nummer 30. Helemaal nieuw binnen in de lijst. Sierra, Justin Timberlake, Love, Sex and Magic zakken 12 plaatsen naar 29 in hun 14e week. Last go, met Gon zakken 13 van 15 naar 28. En Adela met Hometown Glory zakt er ook 3, staat nu 8 weken in de lijst. Peter Gelderbom met Lost vinden we terug op 26 in zijn tiende week. Britney Spears, heeft You Amy, zakt er ook 4 van 21 naar 25. De Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 2 weken in de lijst. En 8 uh, plaatsen omhoog, van 32 naar 26. Esme Denters, Oude Heer, nieuw binnen op 23. Titiana Vero, Kelly Roland. Bree Gentle, 12 weken in de lijst. 20 vorige week, deze week uh, 22. En Calvin Harris hoorde hier net. I'm Not Alone. Elf weken in de lijst, 22 vorige week. Deze week dus naar 21 voor hun. Een plekje winst. En de nummer 20 die pakt ook een paar plekken winst. derde week dat die genoteerd staat. Vorige week nog op 33. Deze week in één keer door naar nummer 20. Het is Pitbull. I know you want me.